omdat er nog veel meer regen wordt verwacht... is nog maar de vraag of de finale vannacht kan worden gespeeld. De wedstrijd om de derde plaats tussen de Verenigde Staten en Canada is afgelast... omdat het speelveld niet goed genoeg is om er in korte tijd twee wedstrijden af te werken. Door de afgelasting krijgen zowel de Amerikaanse als de Canadese honkballers een bronzen medaille. Het weer tot slot helder en minimaal rond twee graden... met in het oosten kans op vorst aan de grond...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 Nu wil mijn zondagavond er wel eens zo uitzien. Zondag moet toch een beetje de relaxdag zijn. En dan heb ik deze show gehad de nacht ervoor. Dan sta ik lekker laat op. Dan haal ik heel veel lekker eten voor mezelf in huis. Of dat heb ik dan al in huis gehaald. En dan kan ik toch zomaar de halve avond op de bank hangen. En lekker naar de tv kijken. En een beetje wegzwijven met al die programma's die er langskomen. En een van mijn favoriete programma's om dan op te zetten... is het programma van Net5. Grenzeloos verliefd. Want twee mensen ergens in de wereld... waarvan er één altijd uit Nederland komt... En eentje altijd niet. Die hebben elkaar gevonden. Dat zijn prachtige romantische Romeo en Julia verhalen. Die zijn verliefd geworden. En omwille van die liefde verhuist dan de een naar uh, het land van de ander. En nou ja, wat je dan vervolgens elke week weer ziet. Je bent er elke week verbaasd over. Maar je weet elke week toch wel in grote lijnen wat de scenario's zijn. Namelijk, het is eigenlijk best wel moeilijk om in een andere cultuur in te burgeren. En om een andere cultuur je eigen te maken. Zodanig dat je je aan de ene kant vrij voelt. Maar ook dat je je openstelt en veel leert over die cultuur. Maar je doet het allemaal voor de liefde. En soms gaat het goed. En soms is het resultaat um, minder sprankelend. Want uiteindelijk zijn die verschillen onoverkomelijk. En breekt de relatie daarop. Vannacht hebben we het over die, uh, nou ja, het kunnen rotsblokken zijn. Of het kunnen fantastische ervaringen zijn die je met elkaar deelt. Maar we hebben het over interculturele relaties. In de breedste zin van het woord. Denk niet alleen aan culturen als in landen uh, en, uh, en, en, en achtergronden. Maar denk ook aan religieuze verschillen, aan klasseverschillen. Verschillen in, uh, in inkomen en verschillen in, nou ja... Van, van een achtergrond tot een soort... Uh, bij ons in de PC-achtige gebeurtenissen. Die verschillen binnen die relaties. Hoe belangrijk zijn die? En wat voor effect hebben ze op de relatie en op het liefdesleven? Straks ga ik bellen met Ajit Bakas... die ons een mooie tijdlijn schetst... van hoe die verschillen binnen relaties op het gebied van culturen beleefd is. En we gaan bellen met Frank van der Linden... die ooit het boek Let's Make Love schreef... samen met zijn partner Annette de Groot... over juist die interculturele relaties. Maar ik wil vooral natuurlijk jouw verhaal horen? Heb je een keer een relatie gehad met iemand... die ver van je afstond stond als het ging om etnische achtergrond... of om normen en waarden, of om cultuur, of om religie? En hoe ging je daarmee om? Was het moeilijk? En is het je uiteindelijk gelukt om die verschillen te overbruggen? Of heb je, het, uh, heb je de handdoek in de ring moeten gooien? Ik hoor het heel graag van je 0800 1121 0800 1121 Snoepdog heb ik met zijn medicijn...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 Ik ben Surinaams en zelf is mijn vriend Nederlands-Indisch. En uh, ik merk dat wij heel weinig tegen culturele verschillen aanlopen. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik altijd in een zeer gemengde omgeving heb geleefd. Met Marokkaanse vrienden, Surinaamse vrienden... Antilliaanse vrienden, Nederlandse vrienden... en ook een hele gemixte familie heb. En voor hem eigenlijk hetzelfde. Hij heeft overal en nergens gewoond. Altijd heel verschillende vrienden gehad in zijn vriendengroep. Uh, en voor, voor ons is er, heb ik, ben ik er nog niet echt tegengekomen... Uh, echte cultuurverschillen. Hoewel er laatst wel uh, een klein drama zich dreigde te voltrekken. Namelijk, we gingen eten bij mijn vader. Mijn vader kan heel goed koken. en Mijn vader en mijn vriend kunnen toevallig ook goed met elkaar opschieten. Dus dat is allemaal een soort happy Benetton family om de tafel. En nu, uh, uit een soort pure levenslust en zin in het eten, zag ik dat mijn vriend even rook aan al het eten. Van hoe ruikt het? al? Oh, wat ruikt het lekker? Maar in de Surinaamse cultuur heb ik altijd geleerd dat het totaal niet netjes is om te ruiken aan eten. Daarmee geef je indirect een soort motie van wantrouwen... dat je niet zeker bent of dat eten wel wat voor je is. Dus toen moest ik snel met gebarentaal soort aan hem uitleggen. Don't do that, don't do that. Want ik weet natuurlijk dat hij dat eten hartstikke lekker vond. Dat, dat hij al tegen mij gezegd. En dat het voor hem juist een teken was van... Ik, ik snuif al die geuren op die van deze fantastische eettafel opstijgen. Nou goed, dat zijn kleine dingen waar je tegenaan zou kunnen lopen binnen... Uh, als je een relatie hebt en je komt, uh, je hebt een andere achtergrond. Maar voor de rest heb ik eigenlijk nergens last van en heb ik eigenlijk nooit gehad, ook niet toen ik relaties had met, met andere Surinamers. Nou, natuurlijk niet, maar ook ik ben ook wel eens verliefd geworden op een Antilliaanse jongen en ik ben ook wel eens verliefd geworden op een totaal Nederlandse jongen. Dus ik heb daar niet zo een een ding mee. Maar uh, iedereen beleeft dat natuurlijk op zijn eigen manier. En terwijl ik hier mijn derde kopje thee inschenk, wordt ergens anders in Nederland op dit moment uh, de zo, het zoveelste glas wijn... of het zoveelste biertje ingeschonken... het zoveelste uh, borrelnootje naar achter getikt... en nog steeds gepraat over het onderwerp. Boyd's Bar. Bar. Linde, <laughs> ja. je bent zo stil. Volgens mij heb jij hier heel veel over te zeggen... Nou, nee, nee, ik moet nog heel even, tussen, even luisteren wat jullie allemaal zeggen hoor, want ik, um, ja. ja. Hoe is dat met jouw vriendje dan? Ja, mijn vriendje is Thijs Indies en ja, bij mij merk je het alleen maar met eten eigenlijk. Ja. Ja, ik thuis aten wij altijd ja, gewoon uh, groenten, ja, gewoon, brood, ja, brood, groenten, aardappels, vlees. En, hier, en nu bij hun eet ik meer thuis eten. En dat heb ik echt leer, moeten leren eten. Maar nu is dat eigenlijk mijn lievelings. Ja. Nu ga ik het liefst gewoon echt elke dag naar de Zeedijk of iets... Om, uh, om daar lekker thuis te gaan eten. Of Chinees, of ik ben daar nu wel vind heel lekker nu. Ja, dat is, dat, dat is bij mij het enige. Maar um, um, wat zeiden je ouders? Heb je ouders er opmerking over gemaakt... dat je met een niet-Hollandse man thuis kwam? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ze hadden het alleen niet echt van me verwacht. Ze hadden meer inderdaad een soort van kakkerachtig figuur verwacht bij mij. Nou, nee, ik denk wel dat als je nee. echt... Als je jong bent, weet je, als je 16 nee. bent die je neemt iemand mee naar huis of 18 of 19, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. En dan oh, ik denk nu, als je, ik ben dan 31, en als je dat iemand ontmoet, dan heb je he wel heel veel culturele bagage al. Ja. Weet je. En dan, als je dan nog moet matchen met iemand die al 30 jaar een heel ander uh, uitgangspunt heeft, dat lijkt me nog wel lastig. Ja. Ik zoek yeah. is. Let je daar meer op, denk ik? Dichter dan, je bij jezelf. Ja. Iemand die dichter bij jezelf komt. Nou, en ik denk ook dat ouders, zeg maar, als je jonger bent, bezorgder zijn. Dus dan al heel erg met je mee willen gaan denken van, nee, maar dat is niks. Uh, weet je, en als, je, als, je, als, je yeah. als je ouder bent, zoals jij 31, dan... <lacht> um, dan... dan, ja, dan, dan kun, je, kun je, tenminste, dat denken wij, gewoon je eigen keuze maken. Ja. ja. Ja, dat heb ik wel gezien bij de familie van, van mijn vriend, zeg maar. Um, die kreeg een vriendin. En die is Hindustaanse, volgens mij, een meisje. Heel leuke meid. Maar haar vader wil haar vriend niet accepteren. Dus, maar ze zijn heel leuk samen. En, en de moeder van, van haar vindt dat allemaal oké. Okay, maar die vader die accepteert het gewoon niet. Zeg een juiste Ja, maar dat lijkt me heel lastig. Ja. Als je ja, echt verliefd op elkaar bent, ze hebben een huisje samen met elkaar... maar de, de, de vader accepteert het zeg maar niet. Dus met trouwen ja. en dat soort dingen, dat heel lastig. Dat zoveel energie. Ja. ja, precies, ja. Klinkt het herkenbaar wat Linde net beschrijft, dat dilemma... van dat je ontzettend verliefd bent, maar omdat je van een andere cultuur komt... omdat je een andere achtergrond hebt, word je ergens niet geaccepteerd. Ik wil je verhaal horen. 0800-1121. 0800-1121. Of... Heb je zelf zoiets van? Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin om een schoonbroer of een schoonzus. of zelf een man of een vrouw te hebben. die een andere achtergrond heeft. Een andere culturele achtergrond. Want ik vind het ingewikkeld. Ik denk niet dat ik dat begrijp. Ik denk niet dat die verschillen te overbruggen zijn. En het lijkt me zo'n zo energievreter. Dat komt ook nog even voorbij in Boys Bar. Dat kan natuurlijk ook. Mag natuurlijk ook. Mag je allemaal mij vertellen? 0801121. Ik ben namelijk altijd benieuwd naar het waarom. Waarom vind je dat dan? Leg het me uit. Maak me dan wijzer. Leer me iets bij. Daar sta ik altijd echt voor open. Mijn mag ook naar lust.bnn.nl. En sms'en is kort, snel, handig en makkelijk. Dan doe je namelijk naar 9090 en dan doe je het woordje lust. En dan spatie en uh, wat je ervan vindt. Wat je kwijt moet, wat je even wil zeggen. Even kijken, wat heb ik klaarste? Ah, oh, mijn favoriete artiest. Ze is zwanger. Er zijn allerlei geruchten op het internet dat ze niet echt zwanger zou zijn. Ja, ze, tuurlijk is ze zwanger. Ik kijk uit naar het kind. Het kind komt in februari. Ik tel de dagen af. Beyoncé, If I Were a Boy. If I Were a Boy He's been just for a day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 you're just a boy you don't understand Vannacht in LUS praten we over interculturele relaties. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, jezus, wat een, wat een 1978-achtig onderwerp. Maar uh, recentelijk stond in de kranten dat uh, toch veel autochtone Nederlandse ouders er een beetje ongemakkelijk van worden als hun dochter in vele gevallen. En in sommige gevallen hun zoons. Thuiskomt met een Marokkaanse partner. En nou ja de meest uh, gehoorde argumenten zijn... ja, die cultuurverschillen die zijn toch over, uh, onoverbrugbaar. En ik las dat en ik denk, nou, dat meen je toch niet? Hier moet ik dieper op in. En ik kan natuurlijk maar met één man dieper op in. Mijn favoriete Surinamer. En toevallig ook de schrijver van het boek Toekomst van de Liefde. Ajit Bakas. Ajit, goedenacht. Goedenacht. Ajit, heb je die krantenberichten gezien? Ja, maar, en die berichten ken je al vaker. Het wisselt overigens per groep. In de jaren zeventig had je dat bijvoorbeeld over Surinamers. En nu is dat het wel veel meer geaccepteerd. Dat als je zoon of dochter die blank is. met een Surinamse partner thuiskomt, wordt het al wat makkelijk of Antilliaanse partner, wordt dat al wat makkelijker geaccepteerd dan in de jaren zeventig. Maar, ja, maar leg eens uit, Ajit. Want mijn ouders kwamen in de jaren zeventig naar Nederland. En mijn vader vertelt me altijd hele interessante en grappige verhalen over die tijd. Er was toen, um was daar ook een bepaalde angst, toch? Voor uh, het mixen van die rassen. Hoe werkte dat toen? Nou, wat je, wat je toen wel zag... is, uh, er, was, er was inderdaad... wel een zekere angst. Niet bij iedereen. Maar er was ook heel veel nieuwsgierigheid. Maar dat is natuurlijk... kijk, uh, wat is aantrekkingskracht? Dat is toch aan de ene kant het vreemde. Dat vind je toch interessant. Dat je toch eens nader op onderzoeken. En het vertrouwde. Dus uh, da, daar zit het altijd een beetje tussen. Maar in de jaren had je dat ook. Hoewel, uh, het, voor Surin het een, een, als je terugkwam uit Nederland en je had een blonde vrouw gescoord, dan uh, uh, had je het gemaakt. Hè? Ja, want wat zei dat dan? Op, op uw kleur noemden ze dat in Suriname. Je verheft de kleur, maar je met een blanke partner. dan krijg je lichtere kinderen. en dan kom je in de kleurhierarchie in Suriname wat hoger. Ja, maar Ajit, even om dat wat meer, uh, wat meer uh, achtergrond te geven. Dat is, dat is iets wat recht steeds uit, uh, uit de slavernij stamt, absoluut, toch? Absoluut, absoluut, absoluut. Want dan kon je, als, nou ja, als je als uh, zwarte slaaf geboren werd... en je kon via allerlei wegen um, een kind krijgen dat weer half Nederlands was... en dat kind kreeg ook weer... dan kon je jezelf zo uit die slavernij fokken. En dat is echt blijven hangen voor een deel, toch? Dat is absoluut blijven hangen. Hoewel aan de andere kant het ook wel, uh, wel aantrekkingskracht is, hoor. Uh, veel... Uh... Surinaamse mannen vonden de Hollandse vrouwen, de blonde vrouwen... Eh, gewoon echt ook aantrekkelijker dan de eigen Surinaamse vrouwen. Dus, en veel blanke vrouwen vonden het wel spannend. Want tot op dat moment waren er vrijwel geen Surinamers in Nederland. Die kwamen pas eind jaren 60, begin jaren 70 naartoe. En ze vonden het vaak ook wel spannend. Ze wilden het ook wel zo'n man wel eens proberen. En, uh, en dat, dat zag je omgekeerd ook wel. Dus het, het, het licht was nog genuanceerder. Ja, ik kan me aan de ene kant wel voorstellen... Er komt in één keer zo'n groep nieuwe Nederlanders, uh, komt de grenzen over. En dan kan ik me wel voorstellen dat daar allerlei dingen gebeuren. Enerzijds angst, anderzijds uh, nieuwsgierigheid. Dat is altijd wel ja. maar, maar, Maar hoe heeft zich dat ontwikkeld? Waar zijn we nu? Want je zegt, nu is het niet meer zo erg, uh, wordt het niet meer zo erg bevonden als je als een gemixt stelt tussen een Surinamer en een Nederlander of een Antillaner-Nederlander nee, is dat volgens mij ook niet. Want je, bij Indische Nederlanders was ik al vanaf het begin. Die, uh, die kwamen er in de jaren 50 en die trouwden bijna allemaal gemengd en dat was ook geen enkel issue. Als een uh, Hollandse jongen in 1950... Thuis kwam met een Indisch meisje, dat was geen enkel probleem. Nee? en Nou ja, er is sommige, maar in, in het, over het geheel genomen is dat een groep die heel snel gemengd is geraakt. Okay. Maar ze waren al gemengd, hè? het waren natuurlijk mensen uit Indonesië die al zowel Indonesisch ja. als Nederlands bloed hadden. Ja, mijn dus, is dat ook, om dan ja. nog de volgende slag te maken, was een stuk makkelijker. Maar wat je eigenlijk ziet, dat is bij de islamitische groepen... is het het lastigst, omdat dan het geloof er nog bij komt. De Indische Nederlanders waren christen, de meeste Surinamers waren christen. Nou ja, de Hindustanen dan niet, die zijn dan hindoe of, of moslim. Maar dat mengt ook wel, dat mengt minder vaak dan Creole bijvoorbeeld. Maar bij de Marokkanen bij de Turken gebeurt het verhoudingsgewijs weinig. Eh, en dat komt ook omdat het geloofde. Mee te maken heeft. De islam staat niet toe dat je het geloof verlaat. Dus als een Marokkaanse jongen met een Nederlands meisje thuiskomt, wordt zij geacht ook moslim te worden. Of ja, wat moet je dan met de kinderen als je allebei het geloof houdt? Dat is geloof ik het grootste probleem. En dat zie je bij Turken ook. Mm -hmm. En doordat die discussie uh, speelt en ouders zeggen: nou ja, weet je, het is best als mijn zoon met een. Uh, of, of mijn dochter met een Turkse man thuiskomt. Als zij dan weer moslimer wordt, dat vind ik niet zo fijn. Nee, daar zit het dus. Hé, hey, nu hadden we het net over dat die hele uh, kleur- en rassenpolitiek. die uh, tussen, tussen uh, zwarte Nederlanders, noem ik het maar zo, zo stomme. zwarte Nederlanders en witte Nederlanders leeft. Ik krijg daar toch altijd wel mijn nekharen gaan daarvan overeind. Hoe zit dat bij jou, Ajit? Nou ja, kijk, uh, al die zwarte mensen onder elkaar hebben dat ook hoor. In ja, dat hebben we. Het vroeger ook moeilijk gedaan als een een Creoolse man en een, en een Hindoestaans meisje uh, samen gingen. Uh, dat, dus dus het komt bij, in al die culturen komt dat voor. In, in Japan, tussen Japanners en Koreanen, het is overal. Dus wat dat betreft, dat hoort nu één keer bij de mens. Het zal, uh, uh, dat zal ook nooit overgaan. Hoor. Er zijn altijd mensen die dat oké okay vinden en mensen die dat niet oké okay vinden. En dat is ja, oké, okay. dan moet je, je dan bij neerleggen. Maar ik vind het zo... Maar het grote probleem is echt geloof. Het grote probleem is gewoon geen goede reputatie in het Westen? Nee, oké, okay, maar duik even met dus mij, even Ajit. Dat hebben die blanke ouders wel... als die inderdaad hun dochter dan met een islamitische jongen thuis komt, die zeggen, ja, maar dat vinden we geen goed idee. Ja, maar andersom is het ook zo. Want we, we redeneren nu heel veel vanuit uh, uh, die Nederlandse ouders... Met, met een buitenlandse schoonzoon. Maar het, het is alle kanten op. Maar Ajit... Duik even met me in de psyche van de mens. Hoe komt het toch dat wij dat zo moeilijk vinden? Toevallig, mijn, ik heb nu een relatie met een jongen die is Nederlands en Indisch. Juist. En ik vraag me gewoon zo af hoe het komt dat het ah, anno 2011... dit nog steeds zo'n topic is. Ik vind het zo ouderwets om daar een punt van te maken. Nou, geloof komt weer terug en daarom wordt geloof wel een topic. Ik denk dat het minder met kleur te maken heeft dan met geloof. Marokkanen hebben toch ook een agressiever imago dan anderen... Uh, die ouders zijn dan toch bang. Ja, misschien gaat hij me nog slaan. En al dat soort dingen. Ik denk dat dat echt allemaal uitmaakt. Hè? Wat moeten die ouders doen die heel erg bang zijn. Voor, uh, voor die islamitische achtergrond. Of wat moeten die jongens en die meisjes doen. Die misschien wel uh, iemand met, uh, met dat geloof leuk en interessant vinden. Maar dat dan niet aandurven, durven gaan. Niet eens durven onderzoeken. Wat moeten die doen? Nou ja, vaak lost het erop. Als het elkaar een beetje beter leert kennen. Maar je moet het ook een beetje uitleggen. Ik sprak een... Voor het boek Doe ik ons al liefst een Hollands meisje die een Marokkaanse vriend had. Ze waren niet getrouwd, maar gewoon een zo'n vriend. En ze zei, ja, ik leg eruit aan mijn vriendinnen. het roken ook allemaal uh, ho, wat moet je daarmee? En ze zei, joh, hij rookt niet, hij zuipt niet. Dus die man die heeft de potentie, dat weet je niet weten. Ik kan elke dag vijf keer van beeld. En toen <lacht> ze dat uitlegde, die vriendinnen had een grote pret. die zei, oh, nu begrijpen we het. <lacht> Uiteindelijk begint en eindigt het verhaal altijd bij lust. Hadid. wat fijn dat we even mochten bellen. Het was een iets vleesiger onderwerp deze keer. En ik vond het leuk om van gedachten te wisselen. Maar ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die even willen reageren. Dat mag hoor, misschien zit je thuis te luisteren en denk je... wacht, ik hoor nu iets voorbij komen, daar moet ik even op reageren. Dat kan, 0800-1121, 0800-1121. Meneer mag naar lust@bnm.nl en het makkelijkst en het snelst is als je even een smsje stuurt naar 9090 dan het woord lust, spatie en je verhaal of je mening of je opmerking. Ajit, ik bel jou snel weer. Bye jo bye. So close to see it. Yes, I'm so. Van. Ah, alsof ik in zo'n kerk sta en dat we dan met z'n allen van links naar rechts gaan klappen. Keep pressing on. Wouter Hamel hoorde je met zijn demise. Vannacht in Lust hebben we het over verschillen, culturele verschillen binnen relaties. En dan is het natuurlijk een onderwerp wat vroeg of laat de tafel op wordt geknald. Wat doe je als je verliefd wordt op iemand die een hele andere religie aanhangt? En is dat ingewikkeld? Of hoeft dat het niet te zijn? David, goedenacht. Hoi, goedenacht. David. Hoi. Ja. Ja, dat... ja, ik ik ga bellen. Ja, ik dacht, ja, ik ga bellen. Uh, ik word namelijk gevraagd van Ajit. En hij zei dus dat uh, het altijd de grootste oorzaak is... waarom relaties niet kunnen lukken. Ja, dat zei Ajit. Ajit belde inderdaad. Ajit Bekas, de schrijver van het uh, boek De Toekomst van de Liefde... Uh -huh. um, en die zegt uh, interculturele, interculturele relaties die, die, die lopen altijd wel. Maar als er een groot struikelblok is, dan is het toch altijd wel het geloof. Zeker als een van die geloven het islamitische geloof is. Maar jij zegt nee. dat is niet waar. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Dat, dat zou betekenen dat elke islamiet uh, ergens dogma's gelooft. En ik denk wel dat, als een, dat dogma's een groot probleem kunnen spelen... Uh -huh. En het orthodoxe, als je heel orthodox gelovig bent, dat het moeilijk wordt. Maar er zijn ook heel veel uh, moslims die heel liberaal zijn. Ja. En over bepaalde punten ook gewoon overheen willen stappen. Want ik denk, juist, is dat, ik denk juist eerder dat geloof juist uh, de grootste voorwaarde is om een relatie goed te laten lukken. Ja, leg eens uit. <laughs> ja, want elk geloof zegt dat uh, God liefde is. En, uh, en compassie is. aan elkaar delen en zo dat mm -hmm. Alle, alle geloven zijn op het met elkaar eens ja, dat en, is ik denk, waar. en ik denk dat dat de basis is van een relatie. Maar heb je zelf ervaring met wat je hier vertelt? Want ik vind het een hartstikke mooie theorie en ik zou willen dat meer mensen uh, dat op die manier beleefden. Ja, ik ook, ik ook, maar dat is ook mijn grootste doel in mijn leven om dat, om, om dat zeg maar, kenbaar te maken. Maar heb dat het allemaal hetzelfde zijn. Maar heb je daar, heb je daar ervaring mee zelf? Uh, ja, mijn vriendin, mijn vriendin is uh, islamitisch. En jij bent zelf? Ik ben zelf christelijk opgevoed. Oké. Okay. En heeft dat ooit voor verwarring gezorgd? Of ooit voor een bepaald, uh, ja, een bepaald struikelblok? Of, of heb nee, je nooit lastig gehad? Nee, ja, het, van is, het, het. is een leuke uitdaging. uit. Het is een leuke uitdaging. En waar is ja. die uitdaging? Wat is er makkelijk aan wat is er mooi aan, maar wat is er ook moeilijk aan? Um, nou, wat er leuk aan is, is om te kijken wat, wat die dogma's zijn. En uh, bijvoorbeeld dat uh, Jezus de zoon van God is en dat, dat, uh, dat, dat de moslims daar heel veel moeite mee hebben en dat er maar één waarheid is. Maar het gaat juist om dat we elkaar respecteren en dat we elkaars waarheid ook respecteren. Mm -hmm. Uh, en dat het, eigenlijk, ja, dat het gewoon allemaal op hetzelfde neerkomt. En dat is leuk om over te praten en om daarover te discussiëren. En dat maakt de relatie ook juist zo leuk. Wat leuk. Dus jullie zitten, kunnen dan zomaar een vrijdagmiddag op de bank zitten en lekker daarover discussiëren. En uiteindelijk, uh, ieder heeft dan zijn opvatting. Maar daarna wordt dat weer een soort van tafel geveegd en gaan jullie lekker een film kijken. Nee, nee we hebben niet. We hebben het, wat leuk is dat we erachter komen dat we precies dezelfde opvatting hebben. Hmm. En alleen dat het, dat het iets anders verwoord staat, en, en de, maar dat het gewoon op hetzelfde neerkomt. En als we daar achter komen, en dat, dat is het altijd heel leuk om, om mee te maken. Maar wat is dan de essentie van, je zegt, uh, we, we zijn het eigenlijk precies met elkaar eens. Alleen ik ja. ben een christen en zij is een, uh, een islamiet. Wat is dan de essentie ja. waar jullie het allemaal, allemaal over eens zijn? Ja, ja nee, het woord liefde vind ik zo, zo uh, zoetstappig klinken, weet je. En, uh, dus om dat te zeggen, ja, liefde. Maar ik, ik wil meer het woord compassie gebruiken. Dus, dus medetogen en elkaar helpen. En, en dat, dat, dat vind ik de essentie van, het, van elk geloof. Wat mooi. En ook, en ook. Ja, ja, ja, ja. Mooi. David, wat fijn dat je ons wilde bellen en dat je je verhaal wilde delen. Ja, jij ook bedankt. Dave. Ja, dit, dit ja, okay. had ik even nodig. Ik weet niet waarom. Ja, okay. Maar dat is even, want we zitten natuurlijk toch heel erg te praten over... Oh, zijn er problemen en hoe los je dat dan op? En nou ja, op deze manier, en zeker met dat hete hangijzer dat uh, religie ja. soms kan zijn. Is het ja, leuk is om het te wel. horen een praktijkvoorbeeld van dat het helemaal niet zo'n probleem hoeft te zijn? Ja, als we die dogma's, we moeten uitleggen wat dogma's zijn en wat daar de problemen mee zijn. En dat we daar gewoon uh, ook overheen kunnen stappen over dogma's. Ik ga een plaatje voor je draaien, Oké, okay, dankjewel. Van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Dankjewel. Dankjewel, doei doei. Mooi, wil je reageren? Kan hè, 0800-1121. interviewde hij mij over mijn leven, de mooie momenten daaraan... en de, de meest diepe, donkere dagen. En in mijn hart noem ik hem altijd de Sherlock Holmes van de ziel. Volkskrantinterviewer Frank van der Linden. Frank, goedenacht. Ja, ik kan me lachen amper houden, maar <laughs> ik, ik ben, ben weer thuis. Ja. Je, je wist niet dat ik je de Sherlock Holmes van de ziel noem? Nee, nee zo hoor je nog eens wat, dank ja. je. Ja. <laughs> Frank, um, we hebben vannacht uh, in Lust de show over... Interculturele relaties. En dan moet ik jou natuurlijk bellen. Want jij maakte samen met jouw geliefde het boek Let's Make Love. 27 ja. portretten van interculturele relaties. Uh, ja, en dat wordt ook een, een, een televisieuitzending bij de Vara uh, komende Valentijnsdag. Ja, van een, uh, van een uur of zo. Dus er wordt een televisieprogramma van gemaakt ook nog. Ja. Je zou verwachten dat anno 2011 dit uh, een onderwerp is waar we eigenlijk. Helemaal niks meer aan conflict bij voelen. Of helemaal niks meer aan probleem bij moeten voelen, toch? Nee, dat doemt iedere keer weer op. Kijk, het is in het verleden ook zo geweest. Er kwamen Joden naar Nederland. Er kwamen Indo's en Molukkers, Nou, nu Polen en noem ze maar op. En in eerste instantie is het een altijd raar volk. En we kennen ze niet. En gauw naar huis, die Surinamers. Ja, ga daar maar de uitkeringen misbruiken. En met je lange lul daar. De <laughs> maar rond gaan zwieren. Ja, precies. Ja. Uh, en dan, dan op een dag dan gaan we met ze naar bed met die mensensoort. En dan heel raar, lij, lij, lijken het net wezens van vlees en bloed. Bizar is dat toch? Dan zijn het toch zomaar mensen? Ja, en dan komen ze in de familie, weet je wel. En, en dan plotseling zijn het die Molukkers niet allemaal meer terroristen, maar gewoon een leuke oom. Uh, dus ja, de liefde is de grote heelmaker, zeg ik wel eens. Ik bedoel, we moeten gewoon allemaal met elkaar naar bed, dat is uh, misschien ook niet zo onaardig. Ja, dat, dat lijkt wel, het, lijkt wel, het lijkt wel het basismotto van BNN wat je daar uitspreekt, Frank. <laughs> nou ja, ik zullen we jullie wel allemaal matrassen door de gang slingeren, maar... Nou, ik, ja, wat ik wil zeggen is dat je natuurlijk allerlei beleidsmaatregelen kunt uitvaardigen en, en geboden en verboden om ervoor te zorgen dat het in die multiculturele samenleving goed gaat lopen. Maar uiteindelijk moeten mensen dit op de werkvloer van het bestaan gewoon in directe relaties met elkaar uitvechten en, en tot een verzoening zien te brengen. En dat is in het verleden getuigd Die voorbeelden die ik heb genoemd ook gebeurd. Ik bedoel, niemand denkt meer bij een Molukker. God, wanneer kaapt hij de volgende trein of zo? Maar wanneer vieren we met elkaar een feestje? Ja, 27 interviews maakte je. Um, wat is uh, dat interview? Misschien zijn het er uh, twee of drie. Waarvan mm -hmm. je denkt, nou, dit is precies wat ik voor ogen had... toen ik bedacht dit boek te gaan maken. Nou, ik heb ze met allerlei... Collega-interviewers van allerlei verschillende media gemaakt. Maar ik herinner me, bijvoorbeeld een momenten, er uh, was een relatie tussen een Nederlandse vrouw en een Chileense man. En zij waren op wintersport. En uh, die uh, vrouwen zeiden, nou laten we nog wel even één keer naar boven gaan en dan naar beneden je met die skis. En dan hebben we wel een wijntje verdiend. <hijen> en die Chileen die zei, ja dat, ik ben op vakantie. Ik bedoel, dat, wat is dit voor Calvinistische cultuur? Dan hebben we wel een wijntje verdiend. Het is geen, we zitten niet in een, in, een, in een kamp waar dwangarbeid wordt verricht of zo. Wat een, nou, dat een voorbeeld van, van een cultuur Ja, dat zijn van die fantastische uh, momenten. Als je al die verhalen nou naast elkaar legt, hè? Uh -huh. wat is dan de rode draad die daar uitspringt in al die interculturele relaties, Frank? Dat alles kan behalve fundamentele godsdienstige verschillen overwinnen. Ja, is dat, dus, is dat het grote struikelblok? Ja? ja, kijk, je, je, je levensritmes mogen verschillen, nou daar vind je wel een weg voor. Verschillende erotische temperamenten vind je wel een weg voor. Verschillende muzieksmaak, god nog weten wat, is wel een weg voor te vinden. Maar als de een zegt, van mijn god mogen we niet naar bed met elkaar voor het huwelijk. En van mijn god mogen we uh, niet naar een restaurant op zondag. Of we moeten per se drie keer per week daar en daar op de knieën. En de ander, uh, die heeft een heel ander levensgevoel, dan is in de praktijk eigenlijk dat nauwelijks te overwinnen. Mm. In Let's Make Love staat een, een heel mooi portret gemaakt door Marguerite Kleijweg van Vrij Nederland... ...van een Nederlands-Marokkaanse verhouding. En die jongen, die, die gaat, een Nederlands jongen, gaat die relatie aan met dat Marokkaanse meisje. Zij heeft de guts om tegen de wil van haar ouders in het uh, te doen met hem. Ze verlaat zelfs het, het gezin, wordt uitgestoten door haar vader en moeder... ...maar ze houdt haar rug recht... En na twee jaar verstoot die jonge haar, want uh, mevrouw uh, krijgt het grote mond. Mevrouw gaat rechten studeren, mevrouw wordt een echte persoonlijkheid. Mevrouw zegt thuis ook wel eens wat terug. Oh, wow. En dan wow. Nou splijten die twee. En ja, bedoel, zo kan het ook aflopen. Ja. Frank, een advies. Wij kennen elkaar um, al een aantal jaren. Je, je, je, dan weet jij... Je zou en... nooit werken tussen ons. Nee, dat... <lacht> nou, ik ga met een gebroken hart straks in een hoekje weer huilen. Ja. Maar, maar pas nadat ik een plaats heb ingestaart. Maar uh, jij, jij kent mij al jaren, Frank. En jij weet dat ik tot voor kort nooit een grootse held in de liefde was. Nu dan een hele leuke man En iedereen die luistert naar Lusten weet dat ook. Want daarom klets ik ja. er elke week over. Um, wij zijn ook een interculturele relatie. Uh, hij is Nederlands-Indisch en ik ben Surinaams. Ik wil de ja. gouden tip, Frank. De gouden tip... Waarmee dit ja. uh, nog een lang en gelukkig leven wordt. Nou, het, het leuke is, ik, bedoel, ik ben getrouwd geweest met de kleindochter van uh, de man die de evangelische omroep heeft opgericht. Uh, en wij hebben het niet gered, Lienik en ik, want we hadden onder andere toch te verschillend gevoel over, over God. En wat ik heb geleerd door die scheiding is dat ik niet in staat ben geweest om te houden van het andere van de ander... Ik, ik, ik heb gewoon een soort van liefdesonvermogen gehad. Dat, dat ik er niet overheen kon komen dat Lineke niet was zoals ik. Dus in feite was ik een soort van narcist in onze relatie. Ik had haar moeten kunnen liefhebben zoals zij was. Dat deed zij wel met mij. En de gouden tip is leer houden van het andere van de ander. Oh mijn god, Frank. Dit, dit wordt hem. Oude lul spreekt dit? Nee, nee Oude dit, lul spreekt. dit is die sleutel waar ik naar nou op zoek ben. Ja. Voor dat lange gelukkige leven. Nou, doe er je voordeel mee. Ja, ga ik doen. Frank, wat fijn dat we je mochten bellen. 14 februari 2012, Valentijnsdag. Let's make love. We gaan allemaal kijken op de varen. En, uh, okay. en, en uh, tot ziens, tot snel. See you. Okay. Hoi. Oh, okay. Ja, fantastische verhalen van Frank over relaties waarin verschillende culturen een plek moeten krijgen. Ik weet zeker dat jij wel eens iets Daarin hebt meegemaakt. Het hoeven geen etnische verschillen te zijn, maar het kan zijn verschil in afkomst, verschil in religie. Ik weet zeker dat je wel eens wat hebt meegemaakt. Deel het met mij 0800 1121. 0800 1121 of sms mee even. Dat vind ik ook leuk. Naar 9090, het woordje lust, spatie en dan je verhaal. Ik weet het van je horen. Travis Black and White America. Ik heb allerlei sms'jes binnengekregen. Waaronder, uh, hi, uh, goed programma. Jammer genoeg nog steeds nodig om te praten over dit onderwerp anno 2011. En helaas overwint de liefde niet altijd. Fijne nacht. Groet Izen. Izen, dank voor je sms. Um, en ik krijg binnen van Ari. Haat en racisme is bij negers en moslims veel erger dan bij blanken. Dat besef leidt tot teleurstelling en boosheid. Zij zijn erger dan wij, dus weg ermee, stem PVV. Nou, Ari, ik zeg altijd, en dat meen ik, hier bij Lust mag je absoluut je mening geven. Ik ben het uiteraard compleet niet met je eens. Maar toch fijn even dat je hebt gesmest. Um, wat heb ik nog meer? Ik heb... Angelique. Angelique, wat fijn dat je er even bij bent komen zitten. Ja. Jij bent de producer van deze show. Ja. En uh, nou ja, jij bent een, een schoolvoorbeeld van uh, um, nou, het onderwerp wat we bespreken. Want jij bent mm -hmm. zelf... Ik ben zelf uh, half Surinaams, half Nederlands. Mijn vader is Nederlands, mijn moeder is Surinaams. Dus jij bent een, het product. De Duitse dramaat. Het is van een interculturele relatie. Ja, mijn broertje noemt het ook wel eens best of both worlds. Nou, dat is heel, heel, netjes, uh, heel netjes, en duidelijk ja. omschreven. En je hebt een relatie met met een Ghanese jongen. Met een Ghanese ja. jongen. En um, toen jullie elkaar pas ontmoeten, want jullie mm -hmm. hebben al een aantal jaar relatie. Vijf en een half jaar nu. Ja. ja, tijdje ja. Wat ontdekte je van de Ghanese cultuur waarvoor, waarvan je daarvoor zoiets had van, oh, geen idee. Nee, sowieso had ik helemaal geen ervaring met met Ghanese jongens dus het voor mij was ik dacht ook op het begin dat hij Surinaams was want hij ziet er best wel uit als Surinamer dus ik begon ook met Surinaamse woordjes te, te, te praten en hij had ze weer ik heb geen idee waar het over gaat <laughs> hij ik reageerde zo, oh. niet helemaal nee dus uh, toen werd duidelijk dat hij dus Ghanese is inderdaad en... maar ja Ghanese en Surinamers liggen natuurlijk in de grote geschiedenis van, van dat ligt natuurlijk wel iets van dicht bij elkaar ja, ook ja. dat zeker inderdaad maar qua Heel Veel verschillen merk ik persoonlijk niet. Ja, nee. qua, ja ik kom eens bij hem thuis en zijn vader en zijn moeder zijn dan heel erg gericht op, op carrière, dus bij hun kinderen. Dus het eerste wat mij gevraagd Ik kwam binnen, ik zei haalde ook mijn Angelique en zei: Van uh, wat doe uh, je op school? Wat doe je? Oké, okay. dus dat was echt het eerste. Oké, okay. is dat typisch? Is dat typisch genees? Nou, dat weet ik dus niet. Eigenlijk, volgens mij uh, is dat vooral in zijn familie heel belangrijk okay. en ook omdat zij natuurlijk uit Nederland of uit Ghana zijn gekomen om juist. Ja, te zorgen dat hun kinderen een goede carrière hebben, willen ze niet dat een zoon met een of andere low life chick... Uh, en, en als het nou zo was geweest dat jij uh, geen scholing had, maar mm -hmm. heel goed zou kunnen schilderen, of heel goed zou kunnen zingen, dan was dat niet meteen een goede binnenkomen geweest. Ik denk uh, dat ik ze dan nog uh, flink had moeten overtuigen. Dan had je nog moeten charmeren. Ja. Oké, okay, maar goed, dat was de allereerste vraag die op je afgevuurd werd. Ja. En natuurlijk, je zit met de taal. Zijn ouders spreken wel Nederlands, mm -hmm. maar ja, niet heel vloeiend. Dus ik spreek vooral Engels daar, als ik daar ben. En ja, als ze onderling met elkaar praten, als bijvoorbeeld tv zitten kijken, dan praat ze ook wel eens Ghanese, Omdat ze dan, ik snap het ook wel, als er een grap is en dat legt gewoon makkelijker uit in Ghanese. Ja. ja, dan versta ik het niet. Nee. Vind je het vervelend dat je dan in een gezelschap zit waar je dus soms niet begrijpt waar het over gaat? Ik, ik heb daar geen last van. Ik zeg, want ik bedoel, hij komt ook wel eens mee naar mijn familie, mijn Surinaamse familie. Die praten ook Surinaams. En dan verstaat hij er weer geen flikker van. Nee. En wat mijn vriend wel heel lief doet, hij legt wel altijd uit als mijn moeder bijvoorbeeld iets zegt in het Ganees, dan zegt hij in mijn oor van ja, ze heeft oh, het over dit en dit en dit. Dat, kan, dat okay. ik nog een beetje kan meelachen of iets kan Een soort, <laughs> soort live vertaling ja. krijg je erbij. Ja, precies. Dus dat uh, houdt hij wel rekening mee. Ja. Nou, we zijn deze show natuurlijk aan het maken vannacht. Er komt van alles voorbij aan meningen. Mm -hmm. um, mijn eigen ervaring is dat het over het algemeen in mijn leven wel meevalt. met hoe heftig het is als ja. je een relatie met een andere cultuur hebt. Maar ik, heb, ik, heb, ik ben ook altijd opgegroeid in een hele nou ja, brede omgeving. Mm Had -hmm. veel verschillende goede vriendin van mij is Marokkaans, dus daar pik ik ja. wat voor mij. Mijn andere beste vriendin is getrouwd met een Cubaanse man, dus ik pik daar heel veel. En ik vind het leuk juist al die, ja. al die, al die, die mengelmoes van culturen. Maar, maar als ik aan jou vraag. Rotsblokken, grote rotsblokken, waar je dan tegenaan bent gelopen? Nou, dat was vooral bij mijn moeder. Want mijn moeder is een dus Surinaams. En die had voor mij een gedachte. Mijn eerste vriend was ook een halfbloed. En ze had voor mij gedacht, over Suriname of over Nederlander. Niks anders. Omdat dat gewoon dicht bij huis is? Ja, precies. Dus toen ik met een Ghanese thuis kwam... was het wel even zoiets van... ja, maar ik, wat, ik weet niet, cultuur niet, wat is dat, waarom? Kan je niemand anders vinden? Oh ja. Echt? Terwijl juist mijn vader, die Nederlands is... die heeft zoiets van, ja, ik vind het hartstikke leuk. en ik bedoel, Mijn vader heeft als motto, als hij goed voor je is en je niet slaat... Dan vind ik het oké. Okay. <laughs> niet slaan, heel belangrijk. Precies. Heel belangrijk. En mijn moeder, mijn moeder had tot het begin wel uh, lichte problemen mee. Ja? Ja. ja. ja. ja? En, niet... en wat, waren de essentie? wat was de essentie van die problemen? Dat het vreemd was voor Echt haar. het vreemde, want ze kende ja, ja. hem nog niet eens. Het was alleen al dat ik had gezegd, hij is Garnet, dat het al moeilijk, ontspannen. een issue was. En hoe ontving ze hem dan de eerste keer dat hij haar ontmoette? Best wel droog. Ah, kijk, ja, een normaal, beetje kat uit de boom. Ja, echt. ik weet nog wat toen ik met mijn ex thuis kwam. Nou, begon ze over Surinaams cultuur of gewoon van alles te praten. Weet die ook half suriname? Ja. Maar hier was het enige wat mijn moeder wist van genezen dat ze veel met tomaten koken. En dat was ook het enige wat ze zei. Jullie koken veel met tomaten, hè? Ja, vond... ja, weet ik niet precies, maar... Ja. En toen hield ze het een beetje op. En, dat is wel awkward. En inmiddels is het natuurlijk uh, uh, jaren later. Ja. Is, dat, is dat opgewarmd? Is ja. die relatie opgewarmd? Ja, zeker weten. Mijn moeder is ook zich een beetje gaan verdiepen in de Ghanese cultuur. En toen erachter gekomen... oh, eigenlijk ben ik, kom, stam ik ook van Genezen af. <laughs> ja, veel Surinamers, ja. ik zei het al. Ja. Dus toen uh, vond ze het best wel interessant dat ze dan een Ghanese schoonzoon heeft. Maar wat leuk, mensen moeten dus blijkbaar... als je zegt, je moeder die ging zich daarin verdiepen... Ja. En, en uiteindelijk moet er toch een soort link zijn dan... voor haar wel. Voor haar, met ja. haar. Maar wat ik heel leuk vind, uh, wij werken natuurlijk samen ook op kantoor bij mm -hmm. BNN... is dat jij ook op jouw eigen manier <laughs> je ging verdiepen in de Ghanese cultuur. Ja. En daar heb je een speciale app voor gedownload. <lacht> Klopt, ik ging even op zoek, want ik wil graag de Ghanese taal, Tswi dat, uh, dat wil ik graag leren omdat ik ook naar Ghana met hem ga. Toen vond ik een app. En met die app kan je dus. Ja, die vertaalt gewoon heel veel zinnen voor je. Laat even heel snel wat horen. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld. Uh, als ik dit zeg: Madame for bear Dat betekent: uh, This is my boyfriend. Uh, very important, mm -hmm. als je naar Ghana gaat. En dit: We to say. Hoe gaat het? Oké, okay, ja. ja. Goedemorgen. Zie je, de, de oplossing ligt altijd in de ja. moderne technologie. Precies. En in het, in het gewoon je openstellen voor die cultuur. Wat leuk. Als je ja. naar garen bent geweest, even vertellen dat hoe het was. Sowieso. Oké. Okay. Ik heb een plaatje voor jou, omdat ik weet dat je van haar houdt. Ja. Erika Badu, The Love of My Life. Want daar heb je het natuurlijk Ja, over. zeker. Ja. Jouw dat vriend, jouw vriend, is de liefde van je ik leven. Je ja. Zeker. En die culturele verschillen, die overkom je. Zeker. Die ben je overkomen. Super, dankjewel Angelique. Ja, ook. Jij ook.